Sentimental Mood Duke Ellington en John Coltrane Goedemorgen ZFM Jazz Vandaag weer Fris en Monter David Habig En Peter Den Boer Met een, uh, denken wij, weer bijzonder programma En waarom bijzonder We gaan uh, een paar dingen Extra doen Dat is uh, in de eerste plaats Muziek draaien Van Toet Stielemans. Want die is vandaag 90 jaar geworden daar gaan we natuurlijk aandacht naar besteden zowel aan zijn mondharmonica als aan zijn gitaarmuziek um, en de, we gaan vandaag principieel heel veel Nederlandse muziek draaien um, althans muziek van Nederlandse jazzartiesten van Nederlandse bodem en we begonnen met In a sentiment, Sentimental Mood van en door Duke Ellington met John Coltrane en waarom omdat het vandaag ook de geboortedag is van Duke Ellington. Die in 1977 is overleden. Ik zei het al, Toets Tielemans. Om maar even in de sfeer te komen. We gaan er nog uh, verdeeld over het programma meer van draaien. We hebben een nummer dat hij heeft opgenomen met een hele Braziliaanse uh, cast En het nummer is Obi. OB. door bassist Frans Rondé Frans Rondé die leidt al um, meer dan 25 jaar elke dinsdagavond maar weer opnieuw in Jazz yes Café Elsa's in Amsterdam een trio met gasten en verzorgt daar prachtige avonden op deze cd uh, speelde Kloes van Mechelen tenorsax naast Frans Rondé op de bas Nick van de Bosch piano en Lex Lammen op de drums er zijn ook, uh, uh, wat ik al zei, wekelijks gasten, elk jaar maar weer het hele jaar door. En ik laat nog één opname horen van zo'n bijzondere combinatie, want naast het trio is er principeel altijd één vocalist of vocaliste en één uh, solist. En één van die pareltjes die we daar hebben gehoord, dat uh, staat ook op een cd, en dat is het nummer You Get A Habit, waar Lea Lea Klein, Lea Klein, een oorsprong een Amerikaanse of Engelse, in het Nederlands en het, in het Engels zingt. En Robert Veen speelt daar prachtig de Altsaks. You get a habit. Vraag me niet, hoe is het zo gekomen? Het waren dromen, meer niet. Ik wou alleen zo nieuw en dan, een praatje, een maatje, meer niet. Maar nou, besef ik wel dat ik je niet kan laten gaan. Wat heb je met mij gedaan? Elke ei, elke zoen wil ik nog een keertje doen. Je zit al een beetje onder mijn huid. Want opeens was het raak en je had me aan de haak. Je zit al een beetje onder mijn huid. Ik dacht het is maar voor een enkele keer. Ik in de fall en kom er niet uit. Ik zie alleen maar jou als ik mijn ogen sluit. Je zit al een beetje onder mijn huid. Every kiss, every hug seems to act just like a drug. You're getting to be a habit with me. Let me stay in your arms. I'm addicted to your charms. You're getting to be a habit with me. or leave alone, but now I couldn't do without my supply, I want you for my own, oh I can't break away, I must have you every day, as regularly as coffee or tea, you've got me in your clutches and I can't break free, you're getting to be a habit with me, They're getting to be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 Lea Klein, You Get A Habit. Een andere Nederlandse groep is een, uh, een groep rondom Koos van der Hout, Trompet. En John Clayton op de bas, Ben Janssen op de bas, pardon. Jeff Hamilton op de drums. En Axel Hagen op de gitaar. stuffy. This Masquerade, gespeeld door het trio van Rob Agerbeek. Met uh, natuurlijk ook allemaal Nederlandse muzici Harry Emery op de bas en Ben Schreuder op het slagwerk. We gaan iets terug in de tijd naar de Millers. Met uh, Eddie Doornbos die ook zingt. Just the Gigolo. Just a gigolo, everywhere I go, people know the part I'm playing. Paid for every dance, selling its romance. Every night, some heart. de millers dat is van een heel oude generatie toen was jij nog heel klein uh, volgens mij was je er nog niet eens uh, ja, ik ben nog steeds heel klein dus. <laughs> maar je hebt, wat, uh, je hebt ook wat heel moois ja uh, ik heb uh, muziek bij me van Bert Boeren ik heb het al uh, eerder gedraaid en dan hoorde ik dat jij daar samen mee hebt gespeeld ja ooit natuurlijk Bert Boeren heeft uh, heel lang in de, de swing gespeeld Hij is een vooraanstand trombonist en uh, uh, wat ga je draaien Iets van zijn quintet? Ja, nou, het is een live opname, uh, opname uh, samen met Johnny Boston in. Uh, ja. uh, het Plein uh, 79. Ja, geweldig. Uh, ik heb eigenlijk geen idee, uh, er staat niet echt iets van een titel bij, maar uh, er zitten wel uh, denk ik leuke namen bij. Uh, Johnny Boston, Bert Boeren, uh, Carlo de Wijs. Op het orgel, ja. Op het orgel, uh, Martijn van Ittersen uh, en Martijn Fink. Nou. Dus uh, we gaan maar even gewoon. Toppers! Laten, ja. <laughs> in or pearls, she won't dish the duck with the rest of those girls. That is why the lady is a tramp. She loves the cool, fresh wind in her hair. Life without care, she's broke. That's so hates California because it's cold and it's damp. That is why the lady is a tramp. <laughs> Stijvig, Bert Boeren en Konijn. de Quintet Bert Boeren. Geweldig. Uh, zoals ik al eerder aankondigde, zijn we bezig om vandaag uh, aandacht te geven aan heel veel Nederlandse muzikanten. Er is natuurlijk heel veel uh, goede jazzmuziek in Nederland te horen, ook gespeeld door Nederlandse muzikanten. Een van die dingen is een, uh, een cd die in 1998 is uitgekomen met regionale muzikanten. En daarop staan uh, Ray Kaart, onze medepresentator van ZFM, Adam Spoor, Frans van Tonger Rob Veenhuizen Piano, uh, uh, uh, Contrabass, Kees van Lent aan de drums, Wally Zeilmaker Gitaar, Jolanda Kaart, zingt, En we gaan ze horen in het, een, een, een, ja, in welk nummer? Een heel mooi nummer. En dat is Fine and Mellow. <tied> Ja, CFM luisteraars, het eerste uur zit wel weer bijna op met de klanken van de winners onder leiding van Henk Meutgeert. Gaan we eruit en uh, hopen we u na het nieuws weer terug aan de, aan de luidspreker te hebben om weer uh, mooie muziek te laten horen van voornamelijk Nederlandse bodem. Met uh, een speciaal een aandacht voor de jarige toet die vandaag 90 geworden. Tot zometeen.